Het is 5 over 12, de hoogste tijd voor het hoorspel half uur. Elke vrijdagavond op Radio 1. De VPRO-radio presenteert het vliegtuig en andere hoorspelen. 17 Nederlandse schrijvers begeven zich op het voor hen onbekende terrein van het radiohoorspel. Dit is Het Vliegtuig van Herman Koch. Wat zegt u? Het Vliegtuig! Mijn naam is Wim van Zuster en ik ben op deze vlucht uw verteller. In de vertrekhal is het een drukte van belang. Honderden passagiers verdringen zich met hun bagagestukken voor de talrijke incheckbalies... Bij counter 14 treffen we ook de mannen al aan. Heeft u alleen handbagage? Oh, als u deze twee verliezen in het vrachtruim van het vliegtuig zou willen onderbrengen... dan is dat voor ons alweer een hele zorg minder. We zijn wel rachtig als het niet waar is. Zeg. Roken of niet roken? Roken, waar. Twee man roken. Zeg. roken. Uh, boarding is om 12.45 uur bij Gate B71. Even later in de tax-free area. Nou, het inchecken ging goed. Maar de paspoortencontrole ging ook goed. hè? En vier flessen whisky voor 60 gulden. Daar ze de honding in droogboot van. Nee, komen wij straks tenminste niet op het vingertouw te zitten... en raken wij aan soms tijdens de vlug al goed op stoot zo spoedig mogelijk naar de informatiedesk in het midden van de hal begeven de heer Harry Moody zo spoedig mogelijk mijn god de... dat deed hij destijds in Amerikaan ook steeds zich laten omroepen kijk daar loopt hij hou ze even vast K waar ga je naartoe hè? nou Kreta. ik ga over de minotaurus van Knossos schrijven hij wel ik zou zeggen succes ermee jong en hou het kort goei na Kreta? Zijn zuster op een wat zal hij bedoelen. En wij zullen straks zeker weer moeten lezen, zeg. Ja, dat vergeten ze vaak, hè, schrijvers. Kijk, daar staat het vliegtuig. Prettige vlucht, heren. Dat zal wel lukken, zus. Aan ons zal het zeker niet liggen. Dan hebben de passagiers hun stoelriemen aangegord... en taxiet het vliegtuig naar de runway... In de cabine heerst inmiddels al een uitstekende stemming. Mijn naam is Lili en ik ben deze vlucht beurs. zullen we u het gebruik van het zwemvest demonstreren. Señores y señoras, bienvenidos a bordo. Dentro de un momento les vamos a mostrar el uso del vestido de salvamento. dat? Ja, ze gaat de bakbak demonstreren, zeg. Nee, dat bedoel ik niet. Ze zei Lilian, weet je wel. Lilian, die hadden we laatst ook, die met dat hoofd. Oh, die. Nee, maar ze zei Lily, niet Lilian, dus een ander. Om de dode dood zeker weten dat ze wel Lilian zijn, let op. U hoorde zo juist het signaal uit de cockpit dat de piloten gereed zijn om het vliegtuig te laten opstijgen. Senoras, passen eso ha sido el señor que estamos listos para des. despegue. Mijn god! Hoe die je La! ik heb is nu uitgegaan. We verzoeken Hij het roken van is nu uitgegaan. Wij zoveel nu te beperken. van is lang! of sigaar zoveel mogelijk te beperken. Wat zegt ze? We moeten zoveel mogelijk met de vingers van de ruwe te bak blijven, Maar nu wil ik goddomme wel weten of het inderdaad Lilian is. Zuster! Zuster! Zuster! Zuster! Wat is er van uw dienst, heren? Zuster! Wat is er van uw de zalf. Wat zegt u? De zalf. Wij wilden graag de zalf hebben. Een ogenblikje. Het is Lilian niet. Wat zeg ik toch. Ze zei Lily. Lilly! Alsjeblieft, de zalf. Dank u wel, die komt wel op. We kunnen beginnen. Enkele stoelen verder naar achter in het vliegtuig... is het tafereel niet onopgemerkt gebleven. Heb je dat gezien? Ja. En waarom hebben zij wel zalf en wij niet? Ja, ik vind het ook raar. Juffrouw, Mogen wij u iets vragen... Wij krijgen zo aanstonds net uh, ja, een beetje een kleffe van het geheel. Ja, dan... En zit hier maar te tetteren. Ja, ze we wel Ze schijnt er opeens wel ja. zelf te zijn. Ja. Dat vind ik toch raar, want ja, wij hebben in de, de, de tijd. We zelf gevraagd. zelf gevraagd. Ja. Ja. En dan gaat hij opeens de zalf... nee op een geven. In de business class heeft de kindje ondertussen het hele poppenhuis uitgepakt. Her en der over de stoelen en in het gangpad liggen de poppen en de poppenmeubeltjes verspreid. De kindje, de kindje. Sssst, Papa en mama slapen. Moet je luisteren, de kindje. Als je heel zoet bent en in ieder geval de meubeltjes in het gangpad opruimt... zal ik je straks wat zalf voor papa en mama brengen. Wil je dat? Oh, ja, stoardes, de zalf. Midden. Daar zou je het eten hebben. Wat is het menu, juffrouw Lally? Wild. Mijn god, dat mag ik heel niet hebben. Ah, kom op, zeg voor één keer. Mm, moet je zien wat heerlijk haas, wild zwijn, verzand, gans en gems. Wat zei je? Gems. Doet u mij maar een navarra 1986 bij de gems, juffrouw Lilly? Enkele stoelen verder naar achteren... is de dop ondertussen definitief van de tube. Nog iets meer naar het midden, tussen mijn schouderbladen. Ja, daar. waar wil je nou? Hier? Ja, zo. Ja? Yeah? Oh ja, daar ook was ja. Oh, lekker ja. Nou, dan merk oh. ik het ook een beetje. Hè, oh. He, lekker even missen, ja. tweeën. En straks na aankomst even heerlijk in onszelf zakken. Op ons oude strandje, zie je het voor je. Ja. Oh, ja. je natje en je droogje, je zonnetje, je hapje eten in het haven'tje. He, een ja. beetje shop op de markt. Nu moet je mij even doen. Want het is al half op, Oké, Draai je maar even half om. Ja, zo heerlijk. Hè? Oh, ik ben weer helemaal mens, oh. wil je me geloven? Even op hetzelfde plek, ja, Juss, ik ben jou. Mijn oh, is daar heb je de hem. Rosemond. En ik ben op deze vlucht uw captain. Ik heb wat vluchtgegevens voor u. Oh. Wij bevinden ons momenteel op een hoogte van 13.000 voet. Kijk je niet eens, Buiten. Ja is het behoorlijk koud. Uf, uf. En de... we vliegen in een zo recht mogelijke lijn door naar het zuiden, waar wij verwachten volgens schema te zullen landen. Vanaf deze hoogte lijken de dingen heel klein. weilanden vormen haast een soort een lappendeken, waar de slontjes en de rivieren als, ja, als kleine glinsterende dingetjes doorheen lopen. Iets lager, juffrouw Lilly, vooral bij de Onderweg heb ik zo'n raar stijf gevoel. Oh, nog lager. Ja. Aan uw rechterhand kunt u nu als een speelgoed op Kabouterdorpje in de gemeente een vucht zien liggen. Wat zegt hij? Vucht! En aan de andere kant nee, oh, mag niet iets lager, Hij zegt vucht. Kijk naar rechts beneden. Zitten we dan nu al boven vucht? Ik heb daar een neef voor die zit in het bestuur van groenvucht. Wil jij nog wat voor mijn gems? Ik vind ze iets te thai. Een paar stoelen verder naar voren zit een passagier met een nog strenger oordeel over het wild. It's all dead meat. I can't eat this. Wat zegt u? You heard me, I can't eat this shit. I'm a Quaker. It's my fucking religion. I won't eat this dead duck shit. Not over my dead body. Maar er zit helemaal geen bij meneer. Dit is gans en het is heel lekker zacht. Kom, probeert u een stukje hier zo. Get, get that shit out of my face. What the fuck, you fucking cow? I tell you, it's against my fucking religion to eat dead meat. I'm a fucking Quaker. Wait till I stuff my piece meneer, of meat down meneer, your throat. You cunt. You Here, take meneer. this. no! Jesus. I won't Hummel's have some out, asshole out. sitting next to me eating dead meat Ay. either. De hemel, de zalf! Snel, snel! Wie van u heeft de zalf? Hier is op. Kijk, hier helemaal tot aan beneden toe leeg. Maar... In de cockpit ligt nog een tube. Vlug! Wie haalt hem? Vlug! Zag u dat? Jazeker. Weet u nog een wetenswaardigheid over religieuze Amerikanen? Wist maar achter, wel, zeg! Zo was er eens een, een keer een religieuze Amerikaan uit Wisconsin... die met achterlating van alle haven en goed naar de Zee afreisde. Daar lag het in zijn bedoeling zichzelf met behulp van het zoute water rein te wassen... en zijn zonden te vergeten, zeg. Maar dat pakte heel anders uit. Door een sterke Inlandse woestijnwind. ook wel Al-Yahi genaamd... werd zijn luchtbed ver van het strand afgedreven... en met, men heeft hem nooit meer een spoor van hem teruggevonden. Wist u dat, zeg? Nee, die wetenswaardigheid kende ik nog niet... Weet u overigens dat de dode zee zich maar liefst 300 meter onder de zeespiegel bevindt... en dat hij vrij vertaald uit het Hebreeuws de grote onbewuste wordt genoemd... geheel analoog naar de onpeilbare diepten van de menselijke ziel? Deze gegevens zijn mij al vier jaar bekend. Ondertussen is Purcell Lily in de cockpit gearriveerd... Wat is dat toch voor een turbulentie in de cabine, juffrouw Lilly? Op deze manier kan ik onmogelijk het vliegtuig besturen. Een een of andere mormoon die door het lint is gegaan vanwege het wild. Waar ligt de zalf? Daar, op de zwarte doos. Oh, gelukkig, nu snel handelen. In de cabine zijn ondertussen door de passagiers... de op dit soort de vluchten de maar al te bekende spreekkoren aangeheven. Even de zalf! Geef hem, Geef hem de zalf. Geef hem de zalf. Geef hem de zalf. Geef hem de zalf. Geef hem de zalf. Spijt me, heren. Uh, kunt Geef u mij even helpen? ik zie, hoor. Ja. Don't you dare touch me, you fucking faggots! I'm a Quaker. Take your fucking grim and shove it up your fucking faggot. Zo hier, tussen de schouderbladen en in de nek. Jezus, Ja, ja, ja. Ik ben al bezig ah, dan, dan te klikken. Ja, gaat, gaat het wel? Ja, licht gaat het lekker zo. Uh, wat een enorme knobbel, ik zou er toch eens snel uit te kijken. Uh, yeah. Ik zie ze graag lager zitten de knobbels. Yeah, uh, uh, oh, dan wordt die lekker. Uh, Word nou, het gaat vorm. nu lekker die werken. Die zelf merk jou wat. Lekker warm, warm hè, hè joh. Lekker, nou nog, nog even lekker naar beneden voel je het. Kijk, hier, dit is dat plekje. Ja, dat kweekt, dat kweekt een heel stuk op, hè? God, de type is alweer bijna leeg. We zullen toch direct weer hele nieuwe voorraden... voor dit kwekerkind uh, aan moeten slepen. Dan keert de rust in het vliegtuig weer. Boven is de lucht van een bijzonder diepblauwe kleur. Beneden vormen de witte wolken een soort maagdelijk ideaal bobsleegebied. Wat zei je nou, hè? het Oh ja Juffrouw Lily Kunt u misschien de grammofoonplaat opzetten? Het is bij me ontzettend heren Maar de grammofoonplaat is al sinds de start onvindbaar Als u wilt kan ik u wel het korte verhaal laten voorlezen Doet u dat maar dan Een ogenblikje dan Op onze laatste vlucht was het korte verhaal goed Ik heb zo'n vermoeden Dat het korte verhaal op deze vlucht ook goed is Dat denk ik ook toch jammer, Van der Grammoplaat. Goedemiddag, mijn naam is Van der Tas en ik lees op deze vlucht het korte verhaal voor. Gaat u zetten, Van nee, der Tas? Nee, nee, ik blijf liever hier in het gangpad staan als u het niet erg vindt. Het korte verhaal heet De Zinkenval. Dat is nieuw! Ja, dat klopt. Het korte verhaal is inderdaad nieuw. Zo. De Zinkenval. Grijnslachend spande Hengst Jan de paarden in. Zijn achtervogels moesten zich nu wel op veilig afstand bevinden, redeneerde hij... terwijl hij zich met een half oog op de sterren oriënteerde. Zoals ook zeelieden dat wel doen, of duiven. Er was wat sneeuw gevallen. De sporen van de paardenhoeven stonden als fijne herinneringen in sneeuw gegrift. Waren het niet dat Hengst-Jan hier voor de grimmigste keuze uit zijn leven stond? Het gehakt, rauw en koud zoals het nu was, naar de koning brengen of het eerst naar zijn beste kunnen aan te maken... waarvoor hem immers de onmisbare eieren, paneermeel en kappertjes ontbraken. Ruw werd hij echter uit zijn overpijnzingen gestoord... door het hinneken van een van de paarden. Dit paard, mijmerde hij Dit is nogmaals een beurser. Ik heb goed nieuws voor u. We hebben de gamafoonplaat gevonden. Ja, ja. ja hoor, dat is de grammofoonplaat. Nu de grammofoonplaat speelt, kan de stemming in het vliegtuig niet meer stuk. En de combinatie van wild en goede grammofoonmuziek leidde, zoals gebruikelijk op dit soort vluchten, tot weer nieuwe spreekoren. We hebben het gegeten? vliegtuig zich door de ijle lucht, op weg naar zijn plaats van bestemming. Niemand weet of het daar ooit aan zal komen. Dat is tegelijk ook het mooie van vliegen. Het is heel erg nu. Ons vertrekpunt op deze wereld kunnen we nauwkeurig aangeven. Maar over de aankomsttijd tasten wij vooralsnog in het ongewisse. Samen met onze medepassagiers kunnen we alleen maar zeggen, wij zitten erin. Wij zitten in het vliegtuig. Wat zegt u? Het Met vliegtuig! Dat was als eerste het vliegtuig, geschreven door Herman Koch en uitgevoerd door de Borat Hoorspelkerm. Deze keer bestaande uit Tom Seitsma, Ottolien Boeschoten, Herman Koch, Michiel Romein, Rick Saal, Lili Lorenz, Jet van Bokstel en Paul Resnik.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 de van de maar in is het bijna. Als je de kachel zit, dan het je politieke redenvoering en dramatische monoloog. De berichten voor land- en woestijnbouw. Het klinkt allemaal even agressief. Ze doet het de monster treiteren. Die. die vrouw met die bezem. Die? Waarom zou ze? Ik heb haar vanochtend nog iets gegeven. Ze kusten mijn hand. Komen Linda en Joop naar ons of gaan wij naar hen? Our place of theirs. Ze haat ons. Zie je dat dan niet? Ze spuugt op de grond wanneer we haar voorbij zijn gelopen. Ze legt spelden in ons bed... Ze vervloekt onze tandenborstels en zeepjes en borstels... en after en onze deorolles in de badkamer. En ze de foto's in onze paspoort het boze oog te geven. En elke keer dat ze onze kamer uitgaat, wensen ze ons iets verschrikkelijks toe. En jij hebt helemaal niets in de gaten. Ja, voor mezelf vind ik het niet zo erg. Ik ben oud. Iemand die mij zal missen wanneer ik plotseling verdwijn... en zes weken later met een ingeslagen schedel wordt gevonden. Maar we hebben ook nog een dochter. Onze tochter. Misschien was jij dat vergeten, maar ik niet. Ik wil naar huis. Oh. Hoor je me, ik wil naar huis. Oh, je je luistert Echt. niet. Het komt allemaal door die man op het strand. Die man wilde ons dood hebben. houdt toch op. Je hebt hem gewoon te weinig gegeven. Te weinig? Drie kwartjes op een fles water. Het is me nogal een bedrag. Ik kan je hier een gezin met drie kinderen een week van onderhouden? Hij vond het te weinig. En moest hij daarom naar me spugen? Moest hij het geld daarom in mijn gezicht gooien? Moest hij me daarom een trap tegen mijn schenen geven? Nou, ik vraag het maar. Hij was kwaad. Die mensen hier zijn heel trots. Het zijn een heel andere cultuur. Daar hebben wij geen benieuwd van. Ach, jij ziet niet wat er hier gebeurt. Jij bent ziende blind. Jij... Ja, Linda. He, nou, he, nou, even rustig jij. He? De kinderen hebben ook vakantie. Ja, de deur is open. De deur is helemaal niet open. Ik heb hem op slot gedaan. Wie is daar? Hoe is daar? Het, het is Linda. Ik kom eraan, kind. Weet je waar ik de sleutel heb gelaten, lieverd? De kinderen willen naar binnen. Lieve het. Ik vroeg je wat, dan is de sleutel. Op bed. Oh, ja. Ah, zijn jullie er Hallo. eindelijk? Ik ben zo blij Hi. dat jullie er zijn. Dag, jongen. Waarom was die deur op slot? Ga maar op bed zitten. Wacht, ik zet die tas maar even op de grond, hè? Hier. Een appartement noemen ze dat. Ha. Hebben jullie nog iets gezien? Waar, man? Buiten. He, op het strand, bij het zwembad, in het hotel Overal Jullie hebben toch ogen in je hoofd? Nee, niks Je moeder wil naar huis De Hallo. werkster kuste mijn voeten toen ik haar een gaf. Een kwartje, ja. ongerekend dan Grappig Zie je wel, zie je wel, ik zei het Ze zijn niet van plan, niet, mams je moeder ziet overal spoken. En je vader heeft niets in de gaten. Je vader ziet helemaal niets. Ik word op het strand in elkaar getrapt. En je vader heeft het over trots en eigenwaarde en vreemde culturen. De ambassade stuurt ons een waarschuwingsbrief. Maar je vader leest liever het AD van drie dagen geleden... om te weten wat voor weer het thuis is geweest. Onze buren... Op het strand gaan even een broodje eten en komen niet meer terug. En je vader zegt dat ze naar huis zijn gevlogen. Naar huis gevlogen om een broodje te eten. Dat zijn ze wel, hè? Naar huis gevlogen, bedoel ik. Ik heb het nog nagevraagd, omdat jij erop stond. Ja, bij die gluipert achter de balie. Met die gemene lach. En jij gelooft dat hij zegt geloven jullie dat? ik heb helemaal niets gezien ik ook niet ze gaat het wel goed met je mams ik heb hele goede pillen meegenomen ja. die helpen echt ja. tegen alles ja. we gaan nu eens lekker eten ja ik lust wel een lekkere hap geen jullie maar we moeten jullie zelf eten <lacht> ik blijf hier ik ga niet meer van deze Mijn kamer mams. af het komt allemaal door die man op het strand <lacht> Wat, wat was dat? Wat was dat? Een steen? Iemand heeft een steen door gegooid. Ik heb glas in mijn oog gekregen. God, het bloed. Oh, rustig, oh, rustig, rustig, rustig, schat. Laat even kijken. Het is je oog niet. Het is alleen je wenkbrauw, maar. Hier, wacht. Ik heb papieren zakdoekjes. maar oh, rustig nou. Hier, jo, het, ik zie dat. Het er veel erger uit dan het is. <laughs> het ziet er veel erger uit dan het is. <laughs> het ja. Ziet jij er dat ja. <laughs> niet wat er is gebeurd? Ze hebben ons aangevallen. Ze kopen ons aan. Ze haten ons. Ze moeten ons hebben. Het is dus daar buiten een oorlog aan de hand. Nou, hebben jullie het nu eindelijk door? Nou, doe maar. hè? Nou, meteen maar een oorlog. Een steen door het raam en zij bedenken zelf de oorlog bij. Waar zijn de tanks dan, lieve? De skuts? De patriots? Oorlog in een subtropisch vakantieparadijs? Het zal de man op het strand geweest zijn, hè? Je hebt ze gevoel voor eigenwaardig gekwetst. we hadden zoiets wel door kunnen hebben. Hè? Hoe is het met je oog, jongen? Nou, gaat wel, geloof ik. Het doet in ieder geval geen pijn meer. Zeg, zijn we hiervoor verzekerd, Joop? Ja, geen idee. De, de polis zit in het zijvak van mijn koffer. Volgens mij wel, hoor. Die steen kwam wel van buiten, maar ja. iemand moet hem hebben gegooid, toch? Ja. Zoiets gebeurt niet zomaar. Zo'n steen komt niet zomaar uit de lucht vallen, toch? Het is geen natuurramp, dus de verzekering dekt het, toch? Of is het wel een natuurramp omdat we niet weten hoe het is gebeurd, paps? Ach, de verzekering, waarom zou je je druk maken over zoiets onbedullers? Nou, het hotel betaalt eruit, yeah. Joop krijgt een Hansaplast op zijn voedsel, <laughs> we praten er nergens meer over, we hebben niets om je over op te winden, we zijn op vakantie. Laten we gaan eten. Ja. Ik ben bang. Ik wil dood. Volgens mij kunnen we het wel claimen, hoor. Die snee in mijn hoofd, bedoel ik. Ja. Nou, dood ga je zeker, hè? Als je niet eet. <laughs> <laughs> nou, kom, hè. Laten we nu gaan. Nu is het nog niet zo druk bij ademen. Ja, ja. Ali, ja, en hij heeft heerlijk eten. Kunnen we laten zien dat we van goede wil zijn. Hè? Dat wij niet haardragend zijn. Dat het allemaal een misverstand is. En, en als het lekker is, dan geef ik een extra grote voice. Nou, kom. Ja. Ik lust wel een lekkere af. Ja, en die polis, die bekijken we straks wel. Kom je, mams. Pas op voor het glas. Stemmen van Huip Roymans, Truus Dekker, Ottolien Boeschoten en Peter Drost.